Thank <laughs> you. verantwoorde vormgeving, beleefd aanbevelen, deals en wil morgen? Ja, mevrouw Knothouder? Uw man? Ja, daar ben ik weer... Oh, wacht eens. Mevrouw Knothouder van meneer Knothouder van de boekhouding. Goh, zeg, is uw man getrouwd? Nee, nou ja, ik bedoel, uh, ik zie u toch altijd om vijf uur bij de uitgang staan om hem af te halen? En dat doet hij zo verliefd tegen u en u tegen hem. Nog helemaal twee van die malle veulens, hè? Terwijl het in het huwelijk vrijwel altijd meteen het bedaarde twee paarden voor de wagenwerk wordt, hè. Maar dan bent u zeker nog maar pas getrouwd. Tien jaar alweer. Niet te geloven, zeg. En gefeliciteerd, hoor. Weet je, meestal als je de vrouwen van je collega's ontmoet, dan valt dat zo tegen, hè. Dan ken je hem hier op de zaak, als ze nog altijd redelijk oogende charmante meidegek. En dan zie je haar, en dan is dat vrijwel altijd dat sombere type, weet je wel, dat alleen nog maar iets driftigs krijgt als het gebak eet. Met van die ogen van, ik krijg het nooit meer af. En dan zie ik u daar bij de uitgang staan. Klein, slang, kittig, hoogblond, verlangend uitziend naar. Wat zegt u? U bent niet klein en niet slang, zegt u. Oh, blond ook al niet. Oh, dus... Oh. Ja, ja, ja, ja. Nee, dus dan bent u. Ik bedoel, dan bent u niet. Ik bedoel, u mat is. Met wie had u ook al willen spreken, mevrouw Knothouder? Weg. Leg neer. Mevrouw Knothouder heeft geen behoefte meer. Nou, dat werkt toch uitstekend hoor, dat kleine kittige hoogblonde meisje. ...hoeveel van die sombere vrouwen ik daar al mee heb afgeleerd... ...met hun onnozel telefoongezeur hun mannen van hun werk af te houden? Ja, kan kal allemaal. Uh, waar ben ik nou? Au, au meheer, waar loop ik nou weer tegenaan? Voorzichtig maar. Doe maar voorzichtig aan. Goedemorgen. Morgen, meneer Biel. Morgen, ben ik er al? Au, ja, ik ben er. Zo, nog goed afgelopen. In de auto ging het tenminste nog. In de lift pas, hè. in de lift begraven ze het pas. Toen zeiden ze ajuus. Wie? Wie, m'n leeën. <lacht> Mijn oog je, Boem, opeens dicht en ik krijg ze niet meer open. Maar ja, wat wil ik ook. Nee, nee, nee, nee hou maar. Vraag me dat liever niet. Wat niet? Wat ik wil. Vraag me dat liever niet. Want dan wil ik slapen. Ik wil niet slapen. Laat me maar naar. Dat zijn voor die golven. Ik zorg ze wel weer open. Praat me niet over golven. Gestoorde nachtrust gehad? Wel, nee, om een nachtrust te storen moet er toch een nachtrust wezen, nietwaar? Oh, en die was er niet? Nee, al in geen weken trouwens, door Doemi dus, hè. Maar wat heeft ze dan? Wat ze altijd heeft, niks dus. <lacht> Het gewone, hè, de geest, kwetsbaar gevoelsmens, hè. Dus onrust, innerlijke onrust, wat eruit moet, hè, dat moet ze dan kwijt, dus, hè. En dan gaat ze spoken s'nachts, dus, hè, lichamelijk zo sterk als een buffel. Ah, ah, ah figuurlijk gezien dan, hè. Maar s'nachts spoken, hè, typisch gevoelsmens. Slapeloos, hè? Ontzettend, een ramp, zeg ik, doe geen oog dicht. Nee, maar zij... Die, Jumie, Tante Lien, mevrouw, die slaapt als een os. Figuurlijk gesproken dan, hè. Als die moe is, dan slaapt ze, hè. Nooit anders gekend, die. Nee? Nooit. Vanaf onze eerste huwelijksnacht al, zeg, eerlijk. Het is niet waar? Jazeker, zoals dat we thuis kwamen, zeg. Vermoeiende dag geweest, al die huilende mensen. Oh ja? Ja, die huilende mensen, dat was iets verschrikkelijks, zeg. Dat was kennelijk een heel ontroerende plechtigheid, dat toen wij trouwden. Na afloop van de dienst, zeg, in de consistoriekamer, al die mensen die ons kwamen feliciteren, huilen. <lacht> Tranen met uiten, zeg. Er is eigenlijk niemand die ons echt gefeliciteerd heeft. In de, in de zin van geluk wensen zo, nee. Nou, nee. Nee, nee, nee. En je bent al een beetje labio op zo'n dag. En ik had al zo'n keel van de, zenuwen, hè, van de zenuwen, van die angst om geen ja te kunnen zeggen. En dan red je het natuurlijk ook niet meer, hè. Dus toen Puntje bij Paaltje kwam, bracht ik het niet verder dan... Oh. Wat is daarop uw antwoord? Oh. Of ik gekeurd werd, zeg, met een wanhopige blik op de bruid. Oh. Maar de bruid zag het gelukkig niet. Die had namelijk bij het omhoog slaan van haar sluier. een deel van de bruidsjapon meegenomen. Hè? Die zag niks meer. Die dacht dat ze door een waas van tranen stond te kijken, maar nee. Daar hebben we thuis nog een foto van in het album... ...maar nogal een rommelige indruk. Ik midden in mijn... Oh, ...en zij met een verrassend onbedekt voorpand... ...en een soort zak wasgoed op het hoofd. Oh ja? En die dominee? De dominee was net aan het knielen... Hè? ...om onze ringen te zoeken... ...wat de beste man laten vallen... Van de schrik, door mijn oog. Oh. Die zie je dan op die foto met een wanhopige kop... ...Doemie achterkant achterpand optillend. Nerveus gedoe hoor, dat trouwen heel merkwaardig, Want het was twee druppels later een begrafenis, ontrouwen Heel eng, maar bijzonder plechtig dus hè. En zeer vermoeiend ook, geen wonder dus. Geen wonder wat? Van Doemie, s'avonds toen we thuis kwamen. Ja? Wat ja. was het dan? Nou, gewoon feestelijke, pikant, zeg maar. Maar keurig dus en vol verwachting klopt mijn hart, die sfeer zo'n beetje. Dus ik steek uh, de sleutel in het slot, maak open en doe wat mij betaalt, nietwaar? Het grote moment... Die mij teder in de armen genomen, hele til nogal gehad, grote vrouw tenslotte. Haar over de drempel gedragen met de woorden, eindelijk alleen, vrouw. Wat denk je dat ze zegt? Geen notie. Niks, die zegt Ik die sliep als een roos. Had even de ogen gesloten. Nou ja, en dan slaapt ze. Als ze de ogen sluit, slaapt ze namelijk, hè? Die kon ik zo naar boven dragen. En niet meer wakker te krijgen? Die dan kon je een kadon naast afschieten. Nee, nee, En dat kon ik trouwens zelf ook niet meer opbrengen. Dus ik liep zelf al te heigen. Dus je begrijpt... Wat? Wat moest ik? Ja. Ik kan toch moeilijk in mijn eentje terug gaan naar mijn eigen bruiloftsfeest. Daar waren we nou net stiekem uitgeknepen, zoals het hoort. Hè. Uh, ik zie me daar al terugkomen, zeg. Waar is de bruid, oog? Al? Die is al onder zeil, jongens. Uh, je krijgt op zo'n dag al genoeg dubbelzinnigheden in je kop gesmeten, ik bedank. Dus toen ben ik nog maar een uurtje met een borrel en een sigaar een goed boek gaan zitten lezen: De Grote Vergissing van G.J.H. Grafsteen. Ook al zo'n sombere geschiedenis, waarmee ik maar zeggen wil. Ja, wat? Doe niet. En slapeloosheid nooit, die nooit. Nee, en jij wel zeg. Ontzettend zeg, een ramp, ik doe geen hoofd dicht. Maar hoe komt het dan? Door haar, doe niet, Tante Linde, dus vooral hè, door het spoken. Ach, ze spookt? Ze spookt, of ze spookt. In welke zin dan? In de zin van spoken zeg maar, dromen dus. Innerlijke onrust, enge dingen dromen dus, hè. Dat ik een mug ben bijvoorbeeld, hè, die om haar kop zoemt. Oh, hoort ze je dan soms snurken? Nee, zoemen. Als mug. Een mug snurkt niet, hè. Een mug zoemt. Je zal nooit een mug om je kop horen snurken. Als een mug snurkt, dan zoemt hij niet, dan slaapt hij. Rijden, is-is dit? Ja, ja, ja. Oh, zijn droomt is dus dat jij een mug bent en om haar hoofd zoemt. Ja. En dan? Dan slaat ze me dood. Nee. Ja, dan slaat ze me zo plat tegen het behang. Tenminste, dat droomt ze. Ja, maar ze doet het niet echt. Nee. De mensen niet tegen het behang. Nee? Nee. Tegen de rand van het bed. Ik zat namelijk, al oh wat is een kleine lieflijke gewoonte van mij. Maar ik zat namelijk altijd s'nachts dan van mijn kussen als ik slaap. Ja, ja. Het lijkt me een leuk gezicht, maar ja, weet je niet. En dan kom ik met mijn hoofd op de rand van het bed te leggen. Hier, hè, dan heb ik hier. Smorgens een moed, diepe moed. Heel gek. En daar probeert ze mij dus plat op te slaan. Op mijn hoofd, hè, op de rand van het bed, dan nou kan ik wel gillen. Zeg, met volle kracht moet je rekenen, en ze is zo sterk als een paard. Figuurlijk ook. Hè. En wordt zij dan ook wakker? Nooit, niet nooit, nee. Daar hoor ik pas de volgende morgen van wat ze zo al gedroomd heeft. Een mug doodgeslagen, een deur ingetrapt, een nieuwe lamp ingedraaid. Dat was dan mijn hoofd, hè. Dat probeerden ze even achterstevoren te zetten. Een steen in de afgrond geduwd. Een boompje gerooid. Ja? Ze even een boompje. Ja. Ik zou je de finesses besparen, maar ik kon wel gillen. En zo spookt hij de hele nacht maar door, zeg. Dus slapen hoor, maar ik. Ja, wat erg, zeg. Ja. En wat moet je daar nou aan doen? oh, oh, oh, oh. laat dat maar rustig aan mij over, hoor, dat weet ik precies. Dan moet ze er gewoon, het moet ze gewoon even kwijt. Hm. He, die onrust. Dan moet ze gewoon even onder de mensen, die meid, hè, even er helemaal uit. Ah. Ja, ja, ja. Dus dat hebben we het weekend dus even gedaan, hè, saampjes. Ja, wat leuk. Waarheen? Naar Eemmerving aan de Eem. Ja, ja, ja, daar bij Hilversum ergens, daar heeft de burgemeester zijn jacht liggen, prachtschip, heb ik de sleutels van, met nog een paar exclusieve luiders dus, hè, van hem gekregen, mogen we gebruik van maken wanneer we willen, als we er even uit moeten, even op verhaal komen, rust nodig hebben, hè, en dat heb je daar, Emerveen, aan de een, dat de verstaan, geheugdje, als er zes boeren wonen is het veel, heerlijk oort voor iemand die aan slapeloosheid leidende is, zei dat ze onder de mensen moest. Hè? Oh ja. Ja, daar heb ik even niet aan gedacht. Oh, maar dat, dat, dat is dan toevallig toch wel weer voor elkaar gekomen, hoor. Verschrikkelijk, zeg, wat een rampen. Wat? Alles, alleen zo reizen al heen, zeg. Pech? Noem het pech, ja, ga maar na. Zodat we de pobers daar binnen rijden, zeg, Doemie. Heb jij mijn blinddoek soms bij je gestoken? Ik zeg, ik niet. Ze zegt, ik ook niet. Nou. Dus die was al beroerd voor we er waren. Uh, wacht eens even, dus zei je haar blinddoek? Ja, ja, ja, die waren we vergeten, Ze, ik kon me wel voor mijn kop slaan. Draagt ze die dan ergens voor dan? Nee, ergens tegen. <lacht> tegen de polers namelijk, En De ruimte, die groene vlakte, daar kan ze niet tegen, hè. Is een stadsmens, die meid, hè. En dan ook nog eens een gevoelsmens, wat zelden samengaat, hè? Maar gaat het samen, dan krijg je dit dus, hè? Dan, dan botst dat, hè? Ja, ja, ja. ja. Dus ze was er dus echt even lekker uit. Hè? Oh, die heeft genoten, die... Ja. Morgen, chef. Morgen, Lien. Hoi. Goeie. Hai. Goeien, nee, even Ik vertel net van ons weekend in Emerveen aan de Eem, zeg. ...hoe we daar kwamen, Doemie en ik zeg. Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen, chef. Nou, meer uit het gaat, dacht ik, Koen. Weet je wel. Oh, begrijp ik dat jullie er al waren... ...toen het echt Pabiels Biels arriveerde. Nee, nee, nee. <lacht> toen nog niet, nee. Nee, toen waren we nog alleen. De mensen, dat dachten we. Heerlijk, hoor, die rust in die groene, platte hel. Verademing en stinken ze. <lacht> Zo niet thuis te brengen stank, weet je wel. Maar stinken, maar een verademing, zeg eerlijk. Ja, daar heeft de burgemeester een kostelijk lichtplaatsje gevonden, chef. Ja, spreek me niet van een lichtplaatsje, Paul. Wat is dat erg, zeg. Zo'n loopplank alleen al, zeg. Ken je dat te hellen? een Loopplank. Nee. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, wie dat uitgevonden heeft, zeg. Doe wie zij het meteen, hè. Die zegt, daar durf ik niet zonder blinddoek over, Ja! Nou, gevoelsmens, dus weer, hè? Dus ik zeg, nou, doe nou maar, ik doe het je wel even voor, hè. Maar de gek die dat uitgevonden heeft, zegt zo'n loop lang, Paul. Ik begrijp het probleem niet, chef. Ja, dat daar de een of andere verwarde geest van die dwarslatjes op heeft getimmerd, Pol. Ja, dat is tegen het uitglijden, chef. Ja, maar voor het struikelen, Pol. U bent gestruikeld, chef. Als een knijn, Pol. Toch niet te water, chef. Tot mijn broek, Pol. Mijn nieuwe zwarte broek, zeg. Van mijn nieuwe zwarte pak, hangend aan de loopplank. tussen de gasbellen en stinken. Ja, een uur in de wind, nee, vee. Ja, dat is methaangas, oom, Daar hadden zij een gastank boven. en daar kookten zij vroeger vaak hun eten op, die boeren. Nou, dan hoefden ze dat dan niet te kruiden, de boeren, hè. Mens, ja. mensen, wat stond niet, Ik, ik kom daar zo het bad in, zeg. eerst doe me over de plank gelood. met mijn kolbertje over de hoofd, hè mijn broek meteen maar uitgetrokken, op een dekje droog gelegd, geen mens die je daar ziet. En ik het bad in. Goh zeg, is daar een bad aan boord? Oh, dan kan je zo gek niet verzinnen wat daar aan boord is. <laughs> Stel je maar even voor zeg. Ik ga dat nauwe donkere badkamertje binnen, uit het felle licht komen, zonder mijn nieuwe zwarte broek dus, in mijn zwarte colbert. Beetje verblind nog, wat denk je? Wat dacht jij? Ik dacht dat ik gek werd. Waarvan? Van, die, mei. van, van die meid. Van wie? Van Herrenburg, die meid van Herrenburg. Evie? Evie, ja, zeg maar Evie. Zat die in het bad? Nee, die lag in het bad. Oh, en wat zei je? Ik zei niks. En wat zei zij? Ze zegt: Hallo, hoe vind je mijn doorkijkwater? Staat het me? <lacht> en wat zei jij toen? Ik zei niks, wat had ik moeten zeggen? Hoe vind je mijn halve nieuwe zwarte pak? <lacht> ik was sprakeloos zeg. ik heb daar zeker een minuut of tien sprakeloos toestand kijken niet weten wat te doen en dat maakt het alleen nog maar erger natuurlijk want toen kwam Doemie aan de deur tikken klop klop, zit je er al in oog? ik zeg nou, ik niet Ze zeg, ben je dan al klaar, ik zeg ik hoop niet nee, ze zegt wat doe je er nou ik zeg ik wacht op mijn beurt ja, en probeer het er nog maar even uit te leggen, hè. Afdoe met name, gevoelsmens als ze is. Ze is toch al zo scherp op die dingen. Wat die die mij daar even toevoegde, zeg. Ja, keurig hoor, geen onverdrote woord, maar wel even het beroep aangeduid met naam en toename en gedetailleerde functieomschrijving. <lacht> ja, dus dat was direct al een tamelijk gedwongen sfeertje, En waar was Jules dan? Herre Broek, die zat te borrelen in de lounge. Ja, die zal ook raar opgekeken hebben toen u binnenkwam, chef. Nou en op. Ja, wat zei hij wel? Hij zegt, waar is je broek? Ik zeg, die is nog aan dek. Hij zegt, roep hem dan even, dan schenk ik er voor hem ook één in. <lacht> hij zat te borrelen, dus hè. Dus ik even naar het nieuwe zwarte broek, wat denk je? Nog niet droog. Kurk. Kurk? Ja, sorry, zeg. Je zegt, uh, wat denk je? Ja, wat moest ik denken dan? Mijn nieuwe zwarte broek. Ja. Nee. Niet? Nee. Ja, wat dan? Mijn nieuwe witte broek. Wit? Spier. Geen grauw sluier. Ja, dat is die waterverontreiniging daar, chef. Van die fabriek en die wasserij aan de bovenloop van het eenwater water. Ja, één water is zeg maar bleek water. Ja. Ik ben maar gauw gezitten borrelen, zeg, met Ja, kwam Jules daar ook om een beetje op te knappen? Met Evie? Met Evie, ja. Hoe je het doet, noem je het. Ja. Ja, ja, jij bent jaloers. Ik, ik, met Jumi, jaloers op hem? Kom nou! Daar zou die graag mee ruilen hoor. Dat dacht ik nog. Toen ik er zag zitten, Dumi, de meid, achter de schilletje. Ze drinkt altijd graag een schilletje, hè. Namelijk, hè. Ja. Achter de schilletje dus, hè. En achter de witte blinddoek. Die bleek ik namelijk toch nog bij me gestoken te hebben... in mijn nieuwe witte broek, Toen dacht ik nog, hè. Kijk daar nou zitten, die meid. En kijk daar eens. Waar? Naar die meid van Jules. Die kwam daar net binnen, Lien, zo uit het bad, ik wist niet wat ik zag, en die gaat voor me staan draaien en die zegt dan, hoe vind je hem? Ik zeg, wat? Ze zegt, mijn nieuwe bikini, hoe vind je hem? Ik zeg, waar moet ik hem zoeken? En waarachter, zeg, als je goed keek, dan zag je hier en daar iets van een soort katoenen moedervlek. <lacht> Waar Doemie bij zit, zeg, achter de schilletje met haar blinddoek, gelukkig. Die ze helaas even afleiden. Daar Nou, toen ze zich erin in het schilletje. Blij dat die twee opkrasten toen. Er. We gaan even liggen gebakken. Nou, daar werd er wel een bruin gebakken. rekenen dan je nou maar op. Ja, ja. jij kent de zon niet in het bleekwater zien schijnen, jij. Zie wel, nee ik. Nee. Horen liever niet, want dat is ook erg hoor, de gehoorigheid op zo'n schuit. Die wandjes, die stalen wandjes, dat is papier zeg, dat is staal, maar het is papier. Snachts, dan hoor je alles door. Ik heb ze toch maar achter, allebei, tegelijk. Ik zweer het, ik heb ze allebei tegelijk hun tanden horen poezen. Ratsen, ratsen, ratsen, ratsen. Nou, probeer jij dat maar eens te slapen, zeg. En die vrouw? Die, uh, als een hoe heet die, uh, slaapt als een hoe heet het? Uh, uh, is de os of is de rood? Nou ja, het staat in de Die slaapt altijd. Zeg. En ik mag weer kranen waken, dus. Hè, en zuchten tot een uur of zes in de ochtend. Hè. En net begin ik weg te zakken, of er schudt me iemand aan mijn schouder. En iemand zegt: Hé, hey, waar kan ik de rietsuiker vinden? Ik zeg: Op Cuba. Volgens mij op Cuba. En ik mag leiden dat meneer Fidel Castrator is stikt. Wie was het dan? Wie was het dan? Ja, dan schrik je wel even een beroerte, hoor. Als je dan je nieuwsgierige oog opent en het is Castro zelf. Luc, chef. Luc, Paul. Luc wie? Luc Fidel III. Zijnde voluit dokter Anders. Luc, morreboom. Bruin. Zeer fraaie geschriften, vogel, Luc. Knaap heeft een paar zeer gekende ontwikkelingsartikelen geschreven in de jeugd Hongkong, chef. Ja. Weet alles van de derde wereld. Behalve waar Abraham de Rietsuiker haalt, Paul. Bij zijn tweelingbroer in de onderwereld namelijk. Nou, dat heb ik hem ook wel even ingepreven hoor. Ik zeg: Mocht je de sik van de geit zoeken, die heb je om. Ah <laughs> ja, dan kan ik ineens heel geestig uit de hoek komen, hè. Tegen dat tegen dat linkse etablissement. En wat dat zei ik, hij wel? Nee. <laughs> hij, hij, zegt, uh, tits. Tits. hij zegt: Dit is Tietz. Wie? Tiets. Hij zegt: Dit is Tietz, Afkorting van Tiets, ja. Heb ik begrepen woordje. diets. Hoewel het zo op het oog meer dan voluit diets ja is, volgens mij, hoor. Zijn vrouw, Lin, Luc zijn vrouw. Ja, was dat maar waar, Paul, dat het zijn vrouw was? U bedoelt dat ze in een commune leven, chef? Ja, Paul, inderdaad, Paul. Want dat kostte mij wel even de zaterdag rust, hoor, man. Hoe dat zo, chef? Luc en diets, zegt Paul. Die enerzijds in een extreem linkse commune leven, ja? Feit, chef. En Jules met Evi, Paul, die anderzijds leefden in een fatsoenlijk rechtsconcubinaat. Nou, dat ging me rustiger als zaterdag, zeg. Die gingen elkaar daar even zitten haten, zeg. Ja, ik kan me voorstellen ja. dat Luc en Tietz met hun hoogstaande principes zich blauw ergen aan de kapitalistische decadentie van Jules en Evie, chef. Nou, laten we wel vaststellen dat de decadentie wederzijds was, hoor, Paul. Kan ik me nauwelijks voorstellen, chef. Van Luc en Tietz nauwelijks. Nou, ik wel, hoor. Leven er zelf. Over het bruin gesproken, zegt meneer Luc. Hij komt naar me toe en hij zegt: Ik hoop dat u er geen bezwaar tegen hebt. Ik zeg: Waar tegen? Hij zegt: We zouden graag even zonnebaden. Diets en ik. Ik zeg: Maar natuurlijk. Ja, hij zegt: Ja, ja, ja. maar wij zijn overtuigd naturisten, weet u. En dan weet ik geen eens wat het was, hè. Dus ik zeg: Nou, kijk, maar toen zag ik het, zeg. Die stond daar rustig met mij te palaveren, deze dinges. Hoe heet het? is een natuurlijke staat. Ja, ja, zacht uitgedrukt. En zij liep erachter in al haar uh, tidsquadraad op bedekte dek te Weet je wat het met jou is, omer? Ja. Jij gaat niet met je tijd mee, jij. Nee, liever niet, nee. Als aannemer, ik zie mijn klant al, zeg. Als ik zijn huis wil verkopen in dat kostuum. <lacht> ik zie ze al denken, als het zo kan, waarom zou ze nog een huis kopen? <lacht> Dan is het dent nog te gekleed. Dat was dus mijn zaterdag gedwongen sfeer, hoor. Dus vroeg naar bed maar, denk je, hè, niet? Ja, we moet je? Slapen, slapen moet je. Maar dat kan je dan helemaal vergeten, hè. Als we hun tanden gaan poetsen met viermaal tegelijk, om maar iets te noemen. Dan is je niet toch helemaal kapot, zeg. Dus zucht er maar weer boelen vier uur, vijf uur, zes uur. En toen begon ik net even weg te zakken. Ja? Nou, daar hoor ik me ineens, een krijs. Nee. Ja, wat denk je? Uw vrouw? Doem wie? Krijs, hè? Hoezo? Nou, dat ze droomde dat ze zong. Wel, nee, dat waren jullie, van Paul, dat pluiskoppengaai is van dat malle jeugdhond. Kerels hadden een werkweekend, chef. Beetje onder toezicht de boot van de burgemeester een beurt geven zien. Doen ze graag, chef met nog een blitse lezing van Luc toe... onder de titel Alle Hens aan Dek voor de Revolutie. Ja. Nou, dan heb je ze, die krapen. Dan verzetten die graag even een bergwerk. Nou, dat heb ik gezien op ja. Ik denk, ik sta maar op, ik ga me scheren. Wat ik doe dus, hè, ik zet mijn patrijspoort open... voor een beetje frisse stank. Ik kijk naar buiten, wat zie ik? Mijn? Die daar, zeg. Die zat er een puts water op te halen. Ik zeg, wat doe jij daar? Wat denk jij die zegt? Niks. Wat denk je dat hij doet? Hij gooit met een volle plus bleekwater door mijn partijspoort. Tegen mijn scheerkop. Ik was de ramen aan het wassen, weet je wel. Maar dan gooi je toch niet iemand met een volle put bleekwater door zijn open partijspoort? Toen ik begon te gooien, was hij nog dicht volgens mij. Maar toen je gooide, was hij open. Ja, en toen ik uitgegooid was, was hij weer dicht, Raar. Ra. Omdat ik hem weer dicht gesmeten had. Oh, op op meneer. Nou, dat is het begin van mijn zondag. En ik heb er nog niet... In mijn nieuwe zwarte Colbert met mijn nieuwe witte broek gaan of ik dacht helemaal dat de wereld verging. Ja, dat zal het Roetstrapen geweest zijn, chef. Dat klinkt van binnen inderdaad nog wel lawaaierig. De hel, Paul. Ik dacht dat gek werd, paniek. Zei, doe iets anders ook. Ik zeg, pak de koffer je blinddoek voor en overboord wij. Gevaarlijk, chef. Of dat gevaarlijk was, Paul. Waarom? Nou, kijk, wij hadden die schuit inmiddels op dat karretje even op de helling getrokken, hè. Om de kiel even een beurt te geven. Nou, dan sta je wel even raar te kijken. als je dan opeens van over de vijf meter hoge reling twee oude mensen naar beneden ziet springen, zeg. Oude mensen? Ik ben vijftig, zeg, net vijftig. Ik spring nog over een paard? Nou ja, zeg een pony. Ja, maar toch had u geluk dat u net zijn burgemeester zijn meskartropje hebt. Anders had de wind waarschijnlijk uit een andere hoek gewaaid, hoor. Ja, ja, ik stok toch al ramp, voor te helle. Wij met mijn wagen in en naar huis. Ook alweer zo'n nare rit. Die wilde namelijk niet. De kar wou niet trekken. Narijen is dat. Ja, weet u wat dat was, chef? Nee, vol, dat weet ik niet. Nee, Maar ik vind het rijden als je wagen niet wil... Was in Soest wilde hij weer gek, hè? Nee, chef. Nee, Paul. Nee, chef. Weet u wat dat was, chef? Nee, Paul. Dat was dat neef even hier, handige uh. knap als hij is, die had met uw auto even dat schip de helling opgetrokken, begrijpt u? Ja, maar ik had het kabeltje nog niet afgehaakt, weet je wel. Geenigde, geenigde! Dus naar alle waarschijnlijkheid is dat pas in Soest gebroken? Beschrikkelijk, ja. zet. Oh, heer Rinderman, over ramp gesproken. Een vredig dame vrede te komen oh. horen morgen, hè? Oh, dag George. Ja, ja ik geef je meteen een schat. Ik ben er niet. Nou ja, geef maar hier. Dank je. Biels hier. Ja, meneer Helemaal. Aardige zuste van u om even te bellen. He. Wat zit u? Wat zit Wat De burgemeester heeft u gebeld. Ja, ja, een ja, ja. Waar zijn boot is. Oh, dat kan ik u gelukkig zeggen, meneer de man, Die is in Soest. In Soest, ja. Boot in Soest. Onderwerp. Ja, we waren ze? Wat zijn Boot in Soest. Ja. Ik liep het